van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven heesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, die getrouwige tijger, het eerstgeboren van de doden, en de vorst der heem, der koningen der aarde, amen. Gemeente, eerst een enkele mededeling. Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor het de deputaatschap evangelisatie. Vanmiddag hoopt in ons midden de heilige doop bediend te worden. De voorbede in dit morgenhuur is voor de heer Rijnbos van wijk 387. Hij is bij vernieuwing opgenomen in het ziekenhuis. En voor de heer Sjoerd Post van de Akkers. Ook hij is opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle. En hoopt deze week geopereerd te worden. Gemeente, trachten we onze godsdienstoefening te openen met het zingen van Psalm 141. En daarvan het eerste en het tweede vers groep heren.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 schriftlezing voor dit morgenuur vindt u opgetekend in 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 is de schriftlezing voor dit morgenuur, doch luisteren we eerst naar de wet der 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is.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 Gij zult niet begeeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des heren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab, op den heuvel. En ze heiligden den zoon Eliazar, dat hij de hark des heren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af, dat de ark des heren te Kiryatje-Arim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden twintig jaren en het ganse huis van Israël klaagde den Ere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende, Indien gij lieden u met uw ganse hart tot den here bekeert, Zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg, Ook de Astarots, en richt uw hart tot den Heren en dient hem alleen, zo zal hij uw hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en ze dienden den Heere alleen. Verder zeide Samuel, vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal den Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te mispa. En zij schepten water. En golten het huid voor het aangezicht des heren. En ze vasten te dien dagen en zeiden al daar. We hebben tegen den heren gezondigd. alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, Zwijg niet van onsentwege dat gij niet zoudt roepen tot den Here onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den Here ten brandoffer. En Samuel riep tot den Here voor Israël, en de Here verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de heren donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen, en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde die naam Eben Haezer, en hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd, en kwamen niet meer in de landpalen van Israël, want de hand des heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden, welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de ander Filistijnen, en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama. Want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël en hij bouwde aldaar, den Heere een altaar. Liefde gemeente, we mogen u een aandacht vragen voor onze tekst. dat gewinde ik in het voorgelezen hoofdstuk en daarvan 1 Samuel 7. En dan lezen we voor onze tekst het negende en het tiende vers. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot den Heere voor Israël en de Heere vergoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijd tegen Israël en de Heer donderde te dien dag met een grote donder over de Filistijnen en hij verschrikte hen. ...zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Tot zover. Onze, onze thema voor deze hoofdstuk af onze tekst... ...dat is een bijzonder biddag tot mispa. En daar willen wij met de helpende dus heren in vier gedachten zien... In het eerste plaats lezen wij in dit hoofdstuk van een tijd van diepe vernedering, van een tijd van echte bekering. In de tweede plaats dan lezen we van een tijd van een ernstige vrezen voor God en voor de dood. In de derde plaats dan mogen we lezen van een God gegeven. Openbaring. In de vierde plaats lezen wij van een God gegeven verlossing. Dat de Heere het zegende verlossing komt te geven. Een ernstige biddag tot mispa. In de eerste plaats een diepe vernedering voor God. En een beleiding van de zonde. In de tweede plaats een ernstige vrezen voor God en de dood vanwege de zonde, de schuld en zonde. In de derde plaats een God gegeven openbaring. Een weg, een weg geopend waar dat er van Gods kant, waar dat van het mensen kant, heen meer weg was. En in de vierde plaats een wonderlijk en grote verlossing. Gemeente, wanneer dat we gisteravond gehoord in kort van het jongste dag, dat is wat, ik hoop jong en oud, dat door de gesegendes heren, dan heeft het mogen een indruk maken op ieder van onze harten. Want die dag die komt, mijn hoordes En dan weet je dat aan dat einde, dan is dat oordeel. Dan is Gods volk gescheid van de onbekeerde. En dan wordt Gods volk thuisgenomen. En het onbekeerde, die worden in de hel geworpen. Dat komt. En gemeente, we weten allemaal door onze diepst bondsbreuk in adem. dan zijn er wij van het dier allemaal onbekeerd. En vijand van God en een vijand van ons eigen goed. Blind voor onze blindheid en dood voor onze doodheid. En kiezende de kortste weg naar de hel. In de bedoeling van ons eigen. En een vijand van God. Maar het heeft God behaagd In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat gij tot zijn eer. En kerk lief heeft gekregen En dat in de verkiezing zalig zal maken op de verdienste van de bloed van Christus Jezus. En dat die kerk in de volheid des tijds in dit wereld toegebracht zou worden door de krachtdadelijke werk van de Heilige Geest dat een mens van het dood levend gemaakt zal worden en dat is een godswerk. Maar een godswerk, niet voor engelen, maar voor doodgevallen, rechtvaardig vervloekte kinderen Adams, eeuwig wonder, Dan mogen we nog gemeente, al staan we kort bij het jongste dag. Mochten Here geven, wat wij hier in deze hoogstik, Mocht geven een tijd van een uitstorting van de heilige geest. Dat openbaar komt in een tijd dat gans Israël klaagde de heren achteraan. O Urk, wat zou dat een wonder wezen. Mocht het de heren begagen ook in deze dag onverdiend nog te heven voor ons en onze kinderen. In deze hoogste gemeente worden wij bepaald bij een wonder van God voor een diep gevallen en een afwijkende volk van Israël. <coughs> en in deze historie daar leg ook een geestelijke verklaring gemeente, en mocht de Heere het woord openen en toepassen dat zijn naam mocht eeuwig eer ontvangen en onze arme zielen zalig gemaakt door zijn genade en dat de volk des Heren vertroost wordt door dat ene weg, dat gezegende middelaar gods. In dit eerste plaats gemeente, dan horen wij in het tweede vers, maar dit willen we even aanstippelen, als wij deze tijd in het volk van Israël mocht overdenken, dan was het een tijd zo so wat als dat wij in leven. Wat heeft de Heere toch veel voor het volk Israël gedaan, gemeente? Wij zouden zeggen: meer zou niet kunnen gedaan worden dan dat God op dat volk van Israël gedaan heeft. En nog horen wij dat dat volk van Israël, dat het een afwijkende volk was, dat het een volk was die de afgoden van de tijd wou dienen, boven de gemeente, En dan mogen we denken in deze tijd en net voor deze tijd, dan heeft God, die jonge profeet Samuel aan het volk Israël gegeven. En dan zien wij in die tijd gemeente, dat de jonge profeet Samuel, die ook een rechter was, maar ook een profeet. En als dat jonge Samuel in het ijver van de geest. De boodschap van vrij genade, de boodschap van wet en evangelie, aan dat volk Israël gepredikt heeft, met volle ijver, met een oog op het drie ene God en het hoop op het welwezen van het arme geslacht van Adam. Maar dat woord, dat heeft weinig indruk gedaan. Urk, het geef God ook oogbegaagd dat Dominique Koster in uw midden mocht wezen voor een korte tijd om dat boodschap van wet in eeuwig in uw midden met liefde en ernst voor u te houden. Maar wat heeft het gedaan in de Houd het in gedachten, jong en oud, drie gedachten moet je overhouden. Dat gaat aan de tijd van deze hoogstek. Er was een tijd dat de Heer de jonge Samuel gegeven heeft. Om dat woord te prediken aan jong en oud. Wat nodig is, zal het wel zijn voor die ontzaglijke eeuwigheid. Maar volgens Gods woord, en dat zeggen we niet volgens de prediking van uw leraar, die zo'n grote plaats had in uw midden, die niet voor de troon is. In de tweede plaats, gemeente, dan lezen wij in Gods woord, dat de Heere met een onzachelijke oordeel, kwam over de kerk van Israël. En wat was die oordeel? Dat de heren de ark van, S van Silo laat door de hand van de Filistijnen wegnemen. Kinderen, dat leert je in de catechisatie, in je huis, in je woning, in de kerk, in school. De ark. Wat betekent de ark? De ark, dat betekent de aanwezig van God. In Engels zeggen wij, de ark preaches the presence of God. In Hollands denk ik, dan zou je zeggen, dat de Heere in het midden is. Dat was de prediking van dat ark gemeente. Maar de Heere, die laat de ark weg gaan. Door de hand van de vijanden. De Filistijnen. O, dat volk van oud, dat hing elke jaar op naar Silo, daar voor het grote verzoensdag. Maar het volk Israël, die miste dat niet meer. Ik ken in gedachtenis denken, gemeente, dat kinderen van die tijd met een tedere conscientie hebben gezegd, vader en moeder, hanen we in deze jaar niet meer op naar Silo. Op de grote verzoensdag. En dat de vader die zegt, dat hebben we afgeschaft. Dat doen we niet meer. O gemeente, wat is de mens. Het diep gezonken vallen mens door de val dat die vader, die had het meer op met de afgoden van de tijd van de bijls en de asters Dat doen we niet meer. Niet de waarheid vertellen aan de kinderen dat God om onze zonde de ark weggenomen is. Dat er geen ark te silo meer is, maar dat het volk van een diepe eerbied gemeente onder de overtuiging van zonde, schuld en oordeel. Dat zag in de jaren daarvoor. Wanneer dat het slachtoffer geofferd wordt. En waar dat het hoge priester met het bloed van dat offer inhing in het heilig der heiligen. wanneer het volk Israël stond te beven. Want zou dat bloed niet wat God gezegd heeft. Niet waardig hebben in de ogen van een rechtvaardige God. Mijn hoor dus dan zou de toren Gods uitbreken over dat volk Israëls. Hoe dat die kinderen, jonge mensen, ouderen gebeefd heeft. Zou God dat bloed aanzien in het voldoening. Dat wijst op die gezegende middelaar, Jezus Christus, op het vloehoud van Oghotah. Maar anders dan kan God niet anders doen, gemeente, dan in zijn goddelijke toorn laat voortkomen over het mens. Maar ik zeg het maar in gedachtenis. Hoe is het vandaag aan de dag, gemeente? Wanneer dat de Heere zo ver van ons gewijken heeft. En we zo zelden, zo weinig dat het gehoord meer. Dat jongens en meisjes kracht dadelijk door God bekeerd wordt. Dat ouderen in het middenleeftijd stil geplaatst worden. Door de kracht dadelijke werken van de heilige geest. Die in de diepe ongeluk komt te leven. En dat het, dat het gebed leert van de tollenaar, O God, wees mij een zondaar genade. De tweede gedachte, gemeente. De derde gedachte. En al was de ark weg, het geeft weinig of geen indruk aan Israël. En dan moet je in Gods woord lezen: De ark weg. En de bijls en de asterots, die bleven onzaggelijk gemeen. Maar hoe is het vandaag aan de dag met ons en onze kinderen? Kunnen we leven met de afgoden van onze tijd? En geen indruk dat God in onze tijd had als een vreemdeling voor ons voorbij voor de tijd, gemeente, de derde gedachte, dat we Heer vinden in Gods woord, dan wordt het ark teruggebracht. Niet door de mens, maar door God. God brengt op een allerbijzonder bewijze de ark uit het land van de Filistijnen en eindelijk wordt het ark, om het kort te maken, teruggebracht aan dat volk Israël, omdat de mannen van Bezebas het ark niet meer houden wou, omdat God gesproken heeft, omdat ze de ark onverbiedig aangedaan, onerbiedig mee gehandeld had en God zijn macht en toren laten zien toen vijfde duizend mensen geslacht wordt in de ongenoegen godsgemeente. En ze zeggen, naar nou de mensen en de mannen van Keur, Kirja, Jerem, komt haal de ark van ons weg. En zo vinden wij de ark, toen kwamen de mannen van Kyriya, Jerem. En haalde de ark des heren op. En zij brachten ze in het huis van abed de -e nab op den hevel. En zij heiligt hun zoon Eliezer, dat hij den ark des heren bewaarde. En dan lezen wij onze eerste gedachte in het geschieden van die dag af. Dat de ark des heren. De dat je arm bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd. En het werden twintig jaren. Die ark, die was door God teruggebracht. Dan moet je even terugdenken, gemeente. En in onszelf toekeren. En vragen hoe dat vandaag aan de dag is. De prediking van de jonge Samuel. Met alle liefde en ernst. Dat geeft als dat wij het zeggen zou heendruk. Indruk aan de mens. De wegnemen van de ark en nog gaat het mens door. De terugbrengen van de ark. De oordeel nog te zegen. Mens die gaat door. En dan na twintig jaren heeft het God behaagd dan gaan we zien gemeente, o genade is een haven gods. Er is geen ene mens die daarna vraagt in waarheid. Zeker vele bidden nog met de handen samen, enkel om de hel te ontvlieden. Maar nooit meer, nooit meer gemeente, omdat ze van God gescheiden zijn. Dat is het dat ingaan leven. De ongeluk van onze eigen moed en vrijwillige zonde in onze diepe bond spreken adem. En dat we God kwijt zijn om ons eigen schuld, dat zegt de mens niks. O gemeente, vanochtend heeft de Heer ons en onze kinderen nog een andere Sabbatdag, voor de jongste dag. En mocht het God behagen om zijn lieve geest nog uit te storten. van te overtuigen van de zonde, van de ongerechtigheid en de oordeel. En na twintig jaren, en dan mogen we deze woorden lezen in Gods woord gemeen. En de dagen werden vermenigvuldig en het werden twintig jaren. En het ganse geis Israëls klaagde den Here achteraan. O mocht dat nog vanochtend, mocht dat nog in onze tijd gegeven worden voor de jongste dag. Dat de Heere nog eens geven mocht, dat wij en onze kinderen nog eens... Mogen klagen de Heere achteraan. Vanwege onze zonde. Vanwege onze schuld. Die de scheiding maakt tussen ons en God. Dat de Heere nog geven mocht. Dat wij en onze lieve kinderen nog zo'n tijd. Nog ervaren mocht. Ervaren mocht. En dan horen wij gemeente. Want. Samuel, die gaat niet op met die predikers die zeggen maar, oh, als er nog een beetje verandering is, dan ben je bekeerd. Nee, Samuel, die gaat die mensen beproeven uit liefde. De liefde dat beproeft, gemeente. De, de dode vijandschap van een mens, dat zal zijn naast laten gaan in de weg van bedrieg en bedrog. Maar niet. Het liefde. En wat deed Samuel? Wat zegt hij? Wanneer dat het volk klaagde naar de Heere de achteraan In de aangezicht in de van Samuel. En dan zegt Samuel, toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël zeggende. Indien hij lieden hij met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Gooi het gemeente. Daar is een algemene werk van de Heilige Geest. Daar kan een verkering wezen in het wandel van het leven. Ook van het beerschoop naar de kerk, waar dat er nog geen harte werk is. Dat in zichzelf, dat mogen we niet verachten. Maar dat is niet genoeg voor de eeuwigheid. Maar Samuel, die vraag. En vraagt en stelde een, een vraag indien hij lieden, hij met die ganse hart tot de Heere bekeert. Zo doet de vreemde goden uit het midden van hij. Ook de Asterots, hoor je het gemeente. Samuel, met het vinger op de zonde. Dat is ook nodig vandaag aan de dag dat het vingergewijze wordt op onze zonde, onze wereldgelijkvormigheid, onze losleven met de woord van God gemeente, met de liefde voor de uitbreiding in het wereldse wegen. Een voorbeeld in de Bijbel, en dit zonde wordt aan Gods volk gesproken, net zowel als aan het onbekeerde. Moet je een voorbeeld hebben gemeente, uit Gods woord, dat is al door nodig. Denk maar van Abraham en Lot. Daar zien we een Abraham gemeente, die leefde in de Tere vrezen Gods. Was die niet rijk, hij was rijk, door God gezegend. Maar het was zijn leven niet. Hij mag, hij mag zo door genade tegen Lot zeggen, kies dan hij maar. Neem dan wat ge hebben wil. En dat is nou vandaag aan dag de kerk, Lot. Lot was een godvrezende man. Maar hij kees de weg van Sodom en Gomorrah. Om de voorspoed van de wereld. En we zijn daar allemaal in begrepen, volkjes des Mocht de Heer de licht op laten gaan. Dat wij mogen zien... De afgoden dat we nog in 1995 hebben gemeend. O mensen is blind voor de afgoden van onze tijd. Maar mocht de Heer als met het volk van Israël de licht op laten gaan, dat we nog in de schuld van God mogen komen. En dan ook voor het onbekeerde Er waar die in die tijd en de waren de osterots. Dat kun je uitbreiden in verschillende afhouden van de tijd. En dat zijn en ook in onze tijd een grote gevaar gemeend. Een grote gevaar. Oh de laatste tijden voor de jongste dag hebben we gezegd. Dat is de tijd dat Satan losgelaten is. En hij had om als een breezende leeuw. Om het mens te, ver, te verderven van elke kant. Oh wat zou het ons meer. O mocht de Heer het heven. Dat we er meer voelen. Mocht de nood van de bewaarding. De hand Gods. Ook in onze tijd. Dat zo hier een beetje. En daar een beetje. Maar waar meer en meer. Wij wereldgelijk vormen wordt In kleding. En, en al andere dingen. Omdat ze de wereld het doet. Doen wij het ook gemeente. Maar om verder te zien. Dan. Zegt het, dan Samuel, hij spreekt eerlijk. Niet bedroog, niet die mensen bedrogen, bedrogen voor de eeuwigheid. En daar zegt hij, toen sprak Samuel tot het handse huis Israël, zeggende, indien hij liede met uw ganse hart oh God bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u ook de Asterots, en daar staat het. En, de, en recht uw hart tot den Heere en dient hem alleen. Zo zal Gij uit het land der Filistijnen gerikt worden. En dan mogen we zien dat de Filistijnen hier in deze histories van Israël. Dat wijst om de vijand, de zonde, de bedorvende staat van de mens, de duivel, wordt erin begrepen. En dat luistert, en de kinderen Israëls, die deden de bals en de Asterots weg, en zij dienden de Heere alleen. Een tijd van opwekking, een tijd van waarachtige bekering, waar dat God in het hoogpunt was, en de, en de afgoden, die worden een schuld, en die worden zonden en schuld voor de ziel. En de kinderen Israëls, deden de Beels en de Achre, Asterots weg. En ze dienden de Heer alleen. Verder zeide Samuel, vergadert het ganse Israël naar Misbe. En ik zal den hier voor u bidden. Dat is een ander. Misschien zeggen wij, dat is niet zo bijzonder. Maar er legt iets bijzonders in. En dat is... Dat Samuel in de vrezen des Heren, ze wenste op de ene weg om vergaderen in het dienst des Heren naar Misba. Komt, als u het vandaag zal zeggen, komt dan naar de kerk. En daar zullen we samen proberen God aan te roepen om verzoening, om vergeving. En dan, wat doet dat volk van Israël? Dan zie je erin, gemeente, de la, ze verlaten de bouw en de asterots en de weg dat ze gewandeld heeft. En ze krijgen, ze krijgen liefde in de gehoorzaamheid om samen te komen naar Mispen. Om daar nog de Heere als een boeteling hoort hoe een boeteling pleit. Gena, o Heer. En dan horen wij in deze tijd gemeente, en dan lezen wij, en zij werden vergaderd te mispen, en ze scheppen water, en holten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dag, en zeiden al daar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. O gemeente, daar hoor je. Echte werk Gods, wij, ik en hij hebben gezondigd, niet tegen Samuel, maar tegen God. Wat zou dat een wonder vandaag aan de dag gemeen. Af de Heer door zijn geest dat zal werken in de harten van jongens en meisjes, jong, jonge mensen en jonge ouders. In het Middenleeftijd Dat we het hier nog door genade gebracht mogen worden. Dat is mijn wens gemeente voor u. Mocht de Heer het voor ons allemaal geven. En dan lezen wij. En dan zegt het in Gods woord. Wanneer dat het zegt. En ze, ze scheppen water en houten het uit. Voor het aangezicht des Heeren, Dat bedoelt. Dat dat volk zo diep. En dan zegt het in Gods Woord. Wanneer dat het zegt en ze, ze scheppen water en holten het eit voor het aangezicht des Heren. Dat bedoelt dat dat volk zo diep onder de schuld en zo bewogen wordt. Ze waren als eit gestoord voor de Heer. Je leest dat voorbeeld in Psalm 22 over Christus, hoe dat hij was uitgestoord voor de Heer. En zo lezen we verder gemeente van een tijd van, van zeer ernste vrees. Want dat volk die moet voor God verschijnen en om, God, om voor God te schijnen, gemeente, dat is in het gericht te gebracht worden. En dan met een hemel hoge schuld. Daar staat dat volk gemeente met de schuld brief van de leven. Voor een rechtvaardig, een heilige en een rechtvaardig God. En wat moet er dan gebeuren? Af God uit zal werken zijn goddelijke recht. Dan moet dat volk eeuwig om, om eigen schuld. Begrijp je het gemeente? Ken je dat in je leven? eeuwig om, om een eigen schuld. O gemeente. En dan zien wij daar in dat ogenblik, en dat gebeurt veel in de leiding van God. Als een mens in zijn ongeluk over de wereld haat, dat bedoelt hij moet sterven en hij kan niet sterven. Hij kan niet voor God staan, nee gemeente, in de naakte kleding van zijn erfschuld en zijn dagelijkse schuld. Nee gemeente, dat is de dood, wat krijgt die ziel het benauwd hier in dit leven. Zo'n jongen, zo'n man, vrouw of dochter, wat had ze gebogen over de wereld. En dan vind je die, die mensen niet op de straat om zijn godsdienst te verlaten zien, nee gemeente. Dan in het verborgen, daar op het boerderij, in het visserij, in een hoekje waar niemand is, daar mogen ze wel Oh, daar mogen ze wel de knieën bijgen en de hart uitschreeuwen voor de heren. Daar mogen ze wel in die vrees en in die beleidenis. Oh, dan krijgen ze wel eens gehoor bij de heren. En mogen ze wel ervinden die t -t -t tranen van boete, mijn oorde. Oh, dan krijgen ze wel op die manier en en en. Bemoediging dat is het. De ziel is uit het mogen schreeuwen voor de heer. Maar in die tijd, menigmaal, dan moeten ze sterven en ze kennen niet sterven. En dan gebeurt het onverwachts een sterfgeval. Jonge mens, kind, middenleeftijd, in het familie, in het, in het omgeving, O oh, waar een mens, dat hij, dat hij wel ervaart dat het het schijnt dat de grond zichzelf zal openen als met koren datum en een bier. En dan onverwachts iemand die sterft. Oh, wat een ernstige verschrikking dat het kan wezen. En dan lezen we ook hier, het staat in Gods woord gemeente. Het staat er in de tijd dat Israël... Zo diep gebogen worden in de belijdenis van de schuld. Dat de bezoldering van de zonden is de dood. En dan komt de Filistijnen. En als eigenaardige gemeente af de Heer in de mensen hart komt te werken. Dan is de Filistijnen niet de baas van de wereld. Dan is niemand, maar dan alles dat komt voort van God in de mensenleven. Heilig, hij heer over alles, dan, dan ziet de mens dat het komt. In de voorzienigheid. Het is Gods handeling. En daar staan de Filistijnen met de zwaard. Omdat mensen, dat schulden, diep bewogen mensen. niet af te snijden van het natuurlijke leven. Zonder hoop. Zonder hoop. met het hemelhoge schuld. en nou sterven. O, oh, daar hangt de, zwa, de zwaard van de Filistijn. En dan zoon. zo voor de ziel. En zo geen mens, het, het goddeloze mens, niet voor die heilige God staan. Want als we gaan sterven, dan is God niet alleen heilige gemeente, maar de haat die zijn recht volvoert. O, zeker gemeente, als een mens mocht leven in dit weg, dat hij niet door de Filistijnen zal vallen, dan moet hij ook voor Gods recht verschijnen. Maar niet onverwachts, dan zie je de zwaard dat al valt op hem, om, om als een vrucht van de zonde ook, dat ze sterven moet. En ze kunnen niet sterven. Een ernst, een ernstige plaats in het leven van Gods volk. Die door God bekeerd wordt. Maar. Dan lezen wij een Gods woord gemeente. In dat tijd. In dat, in dat tijd dat er geen weg meer was. O dan het verbroken werk verbond. Dat heeft geen waarde meer mijn orders. Dan kom een mens voor God te staan. Met zijn schuld. En de vijand de Satan. Daar in de toelating laten De Filistijnen hem doden. Toen. De Filistijnen, het staat hier, wij hebben tegen de Heer gezonden. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls in Mispen. En dat heeft ook wat te zeggen, gemeente. Het heeft feitelijk wat te zeggen, wat hij gezegd heeft. Hij richt de kinderen Israëls daar in Mispen. En dat betekent dat Samuel hij zei tegen dat volk, het is eigen schuld, eigen schuld. Het is als dat Samuel daar het heilige wet, die hij de sterveling zet, der hangt voor het volk. Het is de wet, dat overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Samuel, o, oh, hij spreekt heen, heen, heen, Bedriegelijke woorden om de mensen tevreden te krijgen. Nee, want Samuel die weet, gemeente, dat buiten de bloed van Christus is geen vergeving. En daarom is hij eerlijk. Als God in het gerecht zal treden, wie zal dan bestaan? Ik hoor hem prediken. Ik hoor Samuel in ernst en liefde de waarheid voor dat, voor, dat ge, voor dat gebogen volk nog zeggen. Af vandaag aan de dag in het algemeen gemeente. Is er een iemand die wel, een, dat is wel eens in de verdriet. Zeggen ze geloof maar. Geloof in Christus. Geloof wees niet moedeloos. Geloof in Christus. Had Samuel dat tegen het volk gezegd, gemeente, dan zouden ze nog dieper be bewogen worden. Want dat volk komt te leren de oefening van het geloof, gemeente. Ze zouden beter een star van de hemel kunnen uitgrijpen, is te geloven. Het geloof is de haven gods. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich verhaderd hadden te mispen. En kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël, als de kinderen Israëls dat hoorden. En zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van, on, van onze wegen, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere, onze God. Opdat gij ons verlos uit de hand de Filistijnen. Wat er toch veel ingegrepen in Gods woord gemeen. Dat volk dat Samuel wel in het gerecht heeft geleid. Dat volk durft niet meer te bidden. Ze durven niet meer. De mond open te doen naar de Heer tijd in uw leven maar ouders. Vanwege onze zonde. Vanwege de verklaring van recht en gerechtigheid. Dat zelf je bidden zonde wordt. En dat volk die durfde niet meer. God aan te roepen. Maar ze vraagde aan Samuel dat gij zou niet ophouden om voor ze te bidden. En dat zij genade gemeente, dat wat dat volk beleidt hier. Laat ik het even overlezen. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel. Zwijg niet van onze wegen. Dat gij niet zou roepen tot een Here, Onze God. Dat zij genade gemeente. Onze God. Dan zien wij dat kezen van Rit en de land van Moab, waar dat Rit mocht kezen, uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Daar zien we de vruchten en de kenmerken van de ware werken Gods gemeente. Want dat ongelukken, dat schulden, dat bij te staande volk, onder eigen schuld, dan gaan ze toch beleiden, onze God. Al mocht ik dan voor eeuwig verloren gaan. Dan zou ik nog het beleiden voor alle creëren der aarde. God is mijn God. En of God in zijn heilige recht. Een ander weg met me handelen dan Dat me voor eeuwig vervloeken. Dan zou ik nog zeggen. Hij is mijn God. En er is geen andere. O gemeen. Denk maar terug, die afgolden, die hadden de hoogste plaats. Ziet wat genade doet mijn hoordes. Nou krijgt God de hoogste plaats. En zijn instellingen, en zijn instellingen. Laat ons maar zingen van Psalm 118. En dan zingen wij van het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterven. Wij zingen 118, de zevende vers maar. Van eigen schuld, zonder God en zonder God, krijgen nog God te wensen. Voor dit volk is de jongste dag aangebroken. Voor dat volk, het kan niet meer. Nee, gemeente. Het kan niet meer. O, oh, dat is een volk dat uitgekleed is van zijn eigen stinkende rechtigheid. En, en ander hebben ze niet. En daar legt maar alleen over de onverbiddelijke dood. En toen, gemeente, toen kwam er een tijd dat wel er is in dit dag, in dat, in dat gedeelte van die dag, daar is een, een kalmte gekomen. O, oh, dat volk in haar, in haar biedigheid, die knielde neer. Maar Samuel hing niet voor het gebed. Samuel stond is een rechtvaardig God... En een verdoemelijke volk. En hij durfde niet te bidden. Dat is wat mijn woord is. Wat is het dan ernstig stil geworden? Ernst. Samuel, die hebben nog. Ze hadden nog die verwachting. En die hoop dat volk Israëls. Dat Samuel al durfde. Silly niet meer te bidden. Dat Samuel die zou voor ze bidden. En hij durft het ook niet meer. Dat is wat. O, er zijn volk van God in onze midden. Die weten dat ogenblik in de leven. Maar om de tijd gemeente, laten we verder gaan. En dan zien we wat heel bijzonder. Wij hebben gezegd, onze derde gedachte, dat predikt ons. Een goddelijke openbaring. Een goddelijke openbaring. En wat, wat, wat doet Samuel? Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den heren ten brandoffer. En Samuel riep tot den Heren voor Israël en de Heren vergoorden hem. O gemeente, in dat, in dat ogenblik dat een mens en dan ga ik het niet verklaren in de weg, alleen van de rechtvaardigmaking, want er is een volk die door genade die mogen bijgen voor Gods recht. En er is een volk door genade die mogen bijgen onder Gods recht in de volvoering van het recht. De een is de openbare nauwe weg bij de mens om zalig te worden. Waar dat de kerk een hoop krijgt in dat lamme gods. En het ander die mocht in dat weg de toepassing van de bloed ervaren. Maar daar gaan we nou niet over in, maar laat ons even dat bedenken gemeente. En mocht de Heer het heven, dan Samuel, hij wist dat hij met het schuldenvolk niet voor God kon staan. En tegen de wet om de ernstigheid, om de angstigheid van het ogenblik. Want er, er was kans dat toren van God, de grimmigheid, de grimmigheid, God zal voorkomen. En Samuel, want het was tegen de wet in de Le Leviticus, in de Mozeswet in Leviticus. Als een lam geofferd zou worden, dan moest dat lam gewast worden. Dan moest dat lam gesneden worden. Dan moest dat lam weer gewast worden. Enzovoort, enzovoort. Maar Samuel. Het was ernst, niet alleen voor Samuel, maar ook voor het volk Israël. En hij nam een melklam, en dat melklam dat offerde, mooi je eens overdenken gemeente. Daar ziet Samuel met dat, met dat lieve lammetje, dat melklammetje, dat, dat zeggen wil, dat kleine lammetje. Dat lammetje dat zo, dat zo innocent was, zeggen wij, dat, dat zo onschuldig was. En daar wordt het brand aan de lam. Daar wordt die gebrand aan die altaar. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Daar komt de overgetuigde ziel. Die wordt door genade voor God mocht in die plaats komen. Ik ben niet meer waardig. Daar ziet hij de lam in zijn plaats branden. O gemeente, waarom dat lam en waarom niet mij op die of altijd? Dat heb ik, dat heb ik verdiend om eeuwig te branden vanwege de zonde en de schuld tegen een heilige goede tieren en een rechtvaardig God. Wat had dat, dat volk gemeente diep in de oog moet daar weg daar weg zinken. Daar is een volk die door het genade mogen ervaren als God het geeft. Dat ze zegt, dat kan niet, straf mij dan. O, leg dan niet mijn zonde op die gezegende, die heilige en die rechtvaardige middelaar. Het wijst ons op het vloekhoud van Hooghouda en ziet hem. O, de reinste, de beminnendste, de gezegende, met de nagelen, met de neel door zijn hand gedreven gemeente. Daar zie je de zonen gods, de lamme gods gemeente. O, dat ene ransen voor de zonde. En als die lam der brandt en het, en het vlam en het werk opgaat. O, daar mag God in dat lam dat wijst op de zegende middelaar Jezus Christus. O, daar mag God in Christus het gebed van dit diep bewogen waar... Waarachtige bekeerde volk. Dan mocht het gebed gehoord worden. Het wordt gehoord. Het krijg gehoord. In Gods heilig recht. Niet de mens. Maar de mens krijgt Christus Jezus. In zijn goddelijke en zijn menselijke neteergemeente. O onvergetelijke dag. Kun het in die leven? Aan de rand van de hel. En met God eens worden. En een weg geopenbaard van de hemel. In de nooit begonnen eeuwigheid. Maar dat wordt nou openbaar persoonlijk. In dien ene slachtoffer. Die gezegende lamme gods. Dan is gij gestorven. En u mag leven. Luistert mijn hoorders. Terwijl het zegt toen nam Samuel een melklam. En hij offerde het geheel den Heeren ten brandoffer. En Samuel riep tot den Heere voor Israël. En de Heeren verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde. Zo kwamen de Filistijnen aan. Ten strijd tegen Israël. En de heren donderde in die dag met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En dat wijst op de zonde. De Philistijn en de zonde. En de werk van onze zonde, dat wordt hier in het geestelijke wijs bedoeld. Maar de heren, o oh, die heeft. Ze weggedreven. Die zonden zijn weggenomen door die bloed van Christus. En dan kan wezen in de bedekking Of in de echte, o, vergeving. Maar ik zei, daar gaan we nou niet verder op in. Gemeente, verlossing uit de hemel. Dat hebben we nodig. Wij hebben een verlossing nodig dat uit de hemel komt, gemeente. En dat aan de hart toegepast wordt. Door die ene middelaar Jezus Christus. Kinge hem. Kinge hem. Er zijn vele mensen die spreken over Jezus. Maar kinge hem. In zijn dood. Kinge iets wat je zullen nooit en ten nimmer gemeente. Ik zeg het, met alle liefde. we zullen nooit ervaren. De vrucht van Christus opstanding, zonder dat wij er iets van zijn, diepe vernedering, ook in de dood leeft. Paulus die zegt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekrijzigd, maar ik leef, Zie je dat hier, gemeente? O ze ben om de zonde. Christus is gekrijzig, om de zonde, hij leidt als borg, om de zonde, onder het recht en eit het liefde. Voor zijn goddelijke vader in de vergeerlijking van die deugd. Maar ook voor die zwarte breid die God hem gegeven heeft. Daar was hij moedwillig in de dood gegaan. Ik voor u, o kind des Heer, zou je niet wegzakken onder de eeuwige wonder. Ik voor I. En dan in kort, want de tijd is al op. In kort gemeente dan zien wij dat de Heere die heeft de verlossing gegeven. Maar alleen in die brandoffer. In die land. En dan mogen we verder zien en iets eigenade. Het staat in Gods woord dat de Heere, het zegt hier en... En het geschiedde toen Samuel dit brandoffer offerde. Dat zo kwamen de Filistijnen aan de strijd tegen Israël. En de heren donderden in die, te dien dag. Met een grote donder over de Filistijnen. En zij verschrikten hen. Zodat zij verslagen werden voor de aangezicht van Israël. En de mannen Israël stogen uit van mispa, En vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Bedkaard. Samuel nam een steen en stelde die. Het is een mispaan, het een zin. En hij noemde diens naam Eben Hezer. En hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Al van dat volk die iets wat van die verlossing. Mog er vinden in de openbaring of in de toepassing. Dat zouden ze nooit vergeten. Nee, mijn ouders. En dan lezen we verder. En Samuel nam. Eh, als. Alzo. Weder de Philistijnen. Ver, ver. Er kwamen niet meer. In de land. Paul Israëls. Want de hand. Dit is, is eigenaardig gemeend. Dat, dat spreekt. In dit over de heiligmaking. Want de hand des Heeren. Was tegen de Filistijnen. Al de dagen van Samuel. Dat spreekt over. Dat de Heere niet zijn volk gekocht heeft. In de weg van de rechtvaardigmaking. Maar ook in de weg van de heiligmaking. En dat zegt ook. Dat Gods volk strijd zal hebben. Met de duivel. Met zijnzelf. Al hun leven. Maar de Heere houdt de Filistijnen terug. Al de dagen van Samuel. En hier hoorden wij dan. Van dat openbaring. Van dat weg van verlossing door dat zegende lam. En dan ook van dat eeuwige verlossing. O, van dat onuitspreekbare verlossing. Een enkele woord van toepassing. Maar dat wou ik er nog bij zeggen gemeente. En dat houdt zoveel in. Ik hoop vaders en moeders. Breid het uit met je kinderen en volk de dus heeren mocht de Here je geven om door het Geest geleid om erover te mogen denken. En dat de Heer je verder in de verborgenheden van deze dingen mogen leiden, ook in deze dag. Dat de Heer het oude nog in je leven mocht, mocht terugbrengen en nieuwe dingen erbij geven, dan zou de oud ook nieuw worden. Maar weet je wat, Samuel. Die was een leider, een kind gods, een profeet van de heren in de midden van het volk. Maar hij, hij had dat in bijzonder, dat al van Gods volk en zijn Amstragers en zijn knechten ook oh, hebben ook oh, door genade. En dat is, dat is de laatste vers, doch hij keerde weder naar Rome, want daar was een heis en daar richtte hij Israël. En niet is die thuis. Niet voor de mens meer. Want we kunnen zoveel godsdienst voor de mens hebben. Maar niet is die thuis. Daar ziet het volk Israël hem niet meer. Daar ziet het Filistijnen hem niet meer. Je zou eens zeggen: Samuel, zit nou maar op je stoel. Nee, Samuel die had niet zulke godsdienst. Hij had Gods vrees. Hij had geen mensengodsdienst. Hij was niet het prediker in het midden van het volk en een oprechte weg, wet en evangelie. Maar als die thuis is, dan bouwt hij daar ook een altaar. Het is gemeente, moeilijk te zeggen in Hollands, maar voor Gods volk wordt de kerk te leven. Maar die hebben een bidkamer. En daar is de beste plaats, in de bidkamer. Wat zegt dat? Alleen met God, alleen met de heren. En, en Samuel bouwde al, al daar de Heer een altaar in zijn huis. Waar niemand hem zag, geen godsdienst voor mensen te zien als de op de op de randen van de straten. Of in de voorop in de tempel, dankende God dat ze wat waren. Nee, de toren naar achter in de kerk, maar in zijn gewoon plaats een bidkamer. Waar dat hij alleen mocht wezen om zijn nood, zijn schuld, zijn afwekening, zijn verlangen, zijn hoop om uit te schreeuwen. O want dat wordt een gebed en dat blijft de gebed van Gods volk. Dat het laatste ademsnik. Ik zie Samuel, die God vrezende man. Daar op zijn knieën. Maar wat moet Gods volk en Gods knechten leren? Ze komen in alles tekort. Sprekende wanneer dat we zwijgen. Zwijg wanneer dat we spreken. Dat volk die hebben dagelijks als Paulus zegt. En dagelijks bekering nodig. En alles dat zonden wij in gedachten en woorden en daden. Daarom was het nodig voor Samuel. Dat hoeft hij niet overal op de preekstoel in de midden van Israël te vertellen. Maar daar gaat hij in zijn binnenkamer. En daar gaat hij daar de schuld beleiden. Ook van zijn ambtelijke werk. En daar gaat hij in de strijd wanneer dat alles donker ziet, wanneer dat hij het niet meer zien kan, dan mocht hij ook in die binnenkamer gaan. Gemeente, één bijzonder kenmerk van genade. Heb je een bidkamer, op de kantoor, in je huis, op je boerderij, op je schip, heb je een plaats dat zo waardig is voor je, afgezonderd van de mens. Alleen voor God. Heeft iemand de antwoord. Afge dat mist gemeente. Dan vrezen wij. Dat je nog alles mist. De jongste dag is nog niet aangekomen. O mocht de Heere. De toepassing van zijn woord heven. tot waarachtige bekering. Volk des Heere. Heb ge nog. Die lam nog nodig. Als dat ransoen voor de zonde. Mocht de Heere nog de nood heven, Amen. Heere wij erkennen niet heb ik. Dat gij ons nog samen wil brengen. Dat de jongste dag is nog niet aangevaard. Maar dat de tijd der genade nog mocht nog wezen. En dat die woord nog gehoord mocht worden. En heren, mocht hij het toepassen tot onderwijs van die volk, tot troost en onderwijs, maar ook tot bekering der onbekeerden. Heren, mocht hij het uit vrij en soevereine genade geven, dat er wij door genade een bidkamer mogen hebben. O, alleen te wezen in de schuld, in de in de hoop, tegen hoop, in de strijd, in de weg van dat verzoening, in de weg van de dagelijkse verzoening. Heere, mocht gij het zegen dat inaam verheerlijkt wordt, want dat is het de doel der doel. Breng ons veilig aan onze woonplaatsen, breng ons er weer veilig terug, af het die begagen mocht in dit avond. Mocht u zegen over... Het ouders en kinders geven die gedoofd zou mogen worden. Verzoen al wat zonde was, eigen wat van de tot uw eer. Wij vragen het in Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 99. En daarvan het, het vijfde vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel. Negende, negende, het vijfde vers. Ja. De zegen des Heeren gaat er geen in vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere de doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heeft u vrede. Amen.